Activisten in Syrië zeggen dat militairen van president Assad... in een voorstad van Damascus zeker 85 mensen hebben doodgeschoten. Sommige berichten spreken van 250 doden. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Volgens de activisten zijn ze van dichtbij geëxecuteerd. De militairen bestormden de voorstad na vijf dagen van vechten tegen rebellen. De ooggetuigen zegt dat hij tientallen lichamen op straat heeft gezien... En ook in een geïmproviseerde kliniek lagen veel doden. Gewonden zouden in bed zijn doodgeschoten. De berichten kunnen niet worden bevestigd... omdat onafhankelijke media Syrië nauwelijks zijn toegestaan. Tot besluit het weer. Veel zon, ook sluierwolken. Blijft droog en het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Ja, welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus. Goedemorgen. Dit keer gaat het over een band die ik grijs draaide... tussen mijn veertiende en mijn twintigste. Ik kan alles meezingen. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Ik dacht, Steely Dan. Is dat een goed idee of niet? Ik weet het eigenlijk niet. Want aan de ene kant prachtige muziek. Dat hoeft verder uh, nauwelijks een, een betoog. Maar Walter Becker en Donald Fagan, het hart van uh, Dan, waren zulke maniakale perfectionisten... dat de muziek zo idioot verzorgd klonk dat het geen ziel meer had. Althans, soms. Aan de andere kant, ja, toch wel heel erg mooi was ze uh, gemaakt hebben. Ik wil uh, drie LP's vanochtend de revue laten passeren. Om te beginnen uit 1975 van... Katie Light, het nummer Black Friday. Nou, over maniacale toestanden gesproken... Uh, Walter Becker en Donald Faken zijn nooit tevreden geweest... over het eindresultaat van deze plaat. Want er scheen een of ander raar ruisje op te zitten... ondanks allerlei heel geavanceerde opname mogelijkheden die ze benut hadden. Uh, nou ja, en, en, uh, het eindresultaat beviel ze niet, nooit naar geluisterd. Nou, wij wel, Black Friday dus. I do. Katie Light uit 1975, Black Friday. We gaan een jaar terug en uh, gaan weer naar Stevie Den luisteren. Naar uh, Willa a Gun van uh, de plaat Pretzel Logic. Op die plaat stond de allergrootste hit die ze als band hebben gehad. En dat was uh, Ricky Don't Lose That Number. Maar ik vind uh, van Willa a Gun de vocalen zo mooi. Something more With a gun With a gun You will be what you are Just the same Did you pay the other man With the piece in your hand And leave him Lying in the rain You were the founders Of the clinic in the hill Until he caught you With your fingers in the tail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 Dat was Willa Gun en ik kan het niet laten om nog een nummer van uh, Bradley Logic te laten horen. Namelijk de East St. Louis Toodaloo. Een nummer van uh, Duke Ellington eigenlijk. Maar dit mag er ook wel wezen hoor. Ja, als je dan toch aandacht besteedt aan Steely Dan dan vind ik dat je ook iets moet laten horen van Can't Buy a Thrill uit 1972. De LP waar het allemaal mee begon. Met Do It Again erop en uh, Reeling in the Years. Nou, die zal ik niet laten horen. Die zijn al uh, vaak genoeg op de radio. Maar Dirty Work mag er wezen hoor is door een heleboel anderen ook uitgevoerd. Uh, redelijk mooi door de Pointer Sisters bijvoorbeeld. Maar wij beperken ons tot het uh, origineel. Tot volgende week. Ik heb lekker meegezongen, dank je wel, Jan Nemoos. Ko van Gemert, die zoekt en leest poëzie voor de nacht. Ik vind het leuk zo nu en dan uh, gedichten van één schrijver voor te lezen. Ja. En ik wou deze keer Gerrit Achterberg doen. Uh, in 1962 overleden dichter... Een geheimzinnige man. En er werd altijd ook een beetje wazig over zijn leven gedaan. Want hij heeft op zeker moment zijn hospita waar hij verliefd op was, heeft hij doodgeschoten. En, um, maar dat werd niet zo meteen wildkundig gemaakt. Dus dat was altijd een beetje, een beetje achtergehouden. Uh, het wonderlijke van Achterberg vind ik dat hij al bij zijn debuut in, in 1931 al. Het, het hoofdthema was het oproepen van een gestorven geliefde. Dus hij heeft, hij heeft dus een soort voorspellend. Dat, dat Want toen beschreef. had hij die moord nog niet gebeurd? Nee. Oh nee, dat was veel later. Hij was psychisch wel vaak in de war. Hij heeft ook in uh, inrichtingen in gezeten. En, uh, hij is ook wel eens bij ons thuis geweest. Want ik vond toen mijn vader overleden een boekje. waarin er een opdracht van Gerrit Kommer uh, en Gerrit Achterberg stond. Hoe, hoe kwam dat zo? Ja, mijn vader interesseerde zich wel voor poëzie. en schreef zelf ook wel eens wat. En die hebben elkaar blijkbaar eens ontmoet. Ik neem haar niet in een psychiatrische inrichting. Want voor zover ik weet heeft mijn vader... De, hoe gek hij ook was, niet in, in, in, doorgebracht, tijd in doorgebracht. Goed, ik lees er een paar. Dat, dat moet ik af en toe wat bladeren in het, uh, in het boekwerk. In het uh, verzameld werk. Wat ik van Achterberg altijd vind... is dat hij zo ontzettend nauwkeurig... Formuleert en dat het, het lijkt wel of het, ja, of het mathematisch wordt benaderd. En daar gaat dit gedicht ook wel een beetje over. Dat heet Code. De levenskracht die gij eenmaal bezat, verdeelt zich nu over het ABC. Ik combineer er sleutelwoorden mee en open naar uw dood het zware slot. Het is in het vers de figuratie God, te vinden met de letters G-O-D in deze volgorde, maar niet per se. Ook andere formaties kunnen dat. Iedere serie, elke schakeling, uit welke taal genomen, is geschikt... zolang ze in de juiste spanning staat. De dichter onder het schrijven weegt en wikt... op dood en leven een schermutseling... totdat de deur eindelijk opengaat. Een bekend gedicht is ook wel over zijn moeder... Dat heet ook moeder. Het zal je vast ook wel bekend voorkomen. Als ik het begin lees. Mijn moeder is een grijze vrijdagmorgen. Ze moet de kamer doen, stof beeft. Dan dweilen voor het eten zorgen. Zien wat van gisteren overbleef. Dat is wel een bekend gedicht. Eh, dat is dan moeder 1, maar ik wil moeder 2 voorlezen. Niet dat het over twee verschillende moeders gaat, maar je begrijpt het. Ik zat met moeder aan de haard. Zij breide En ik deed niets dan sigaretten roken... Ze zei, jongen, je moet niet zoveel roken. Je moet er vanaf morgen mee uitscheiden. Ik ben het haardvuur nog wat op gaan stoken. Hoorde hoe het zachtjes in mij schrijden, Omdat het niet kon worden uitgesproken. Wat zich vlakbij voor eeuwig wou bevrijden. Dit heb je al een keer gedaan. Nee. Nee? Want ik ken het. Nee, ik dacht het ik niet. Het? Ja, misschien heb je wel gelijk. Ja! Adeline, je hebt gelijk. Ik heb een keer iets over moeders gedaan. Ja, precies. Ja, oh. dit gedichtje. Ja. Nou, ja, maak je lijk. hebt gelijk. Nou, oké. Okay. Je wordt ook oud en ko. Uh, dat, dat zeggen ze altijd heel flauw. Het is te hopen. <lacht> Ik ga nu iets lezen over dat Huis van Bewaring, waar hij dan in, in zat. Meteen maar gevolgd door een gedichtje over zijn psychiater. Dit heet HVB. In dit huis van bewaring houdt niemand meer bij ons de wacht. In dit huis van bedaring ontketende zich vloek en klacht. In dit huis van bezwaring gewogen maar te licht geacht. In dit huis van beharing wordt vlijmscherp onze ziel ontvacht. In dit huis van bestaring, o lege lege sterrenpracht. In dit huis van verklaring duimelt de dag in de nacht. In dit huis van verjaring worstelt de dag met de nacht. In het huis van vervaring ontmoet de dood ons ongedacht. Van elke angst onder zijn lach liggen wij als een lam zo zacht, verloren voor zijn overmacht in dit huis van bewaring. Dan de beloofde psychiater. Leg uw geweten bij mij aan als thermometer. Blijf niet staan op een verschil van zeven meter met het normaal. Morgen gaat het beter, beter, beter. En laat mij weer naar huis toe gaan. Je kunt nog beter heen gaan en haal voor zeven gulden eten. Of doe iets door het middagmaal. En trek je van de zaak niet aan. Ik ben misschien al lang vergeten dat ik nog altijd moet bestaan. Vooral die laatste zinnen vind ik heel fraai. Uh, dan... Ook nog maar even een vrolijk gedicht over een uitvaart. Uh, dat heet mee. Dat is een uitvaart, als ik me niet sterk vergis, een ja, uitvaart. maakt maar... mijn vader had grapjes uh, ja. over. Dat was in Den Haag, denk ik. Ja, Innemé, ja. Want ja, ja. oh, dat ken je wel. Ja, dat, ja. Ja, dat heet mee. Ze worden hier begraven met een haast alsof de dood hen op de hielen zit. En wat een buitenwand het meest verbaast, is dat de stoet bijna geen staart bezit. Natuurlijk weer een ver familielid, waarmee men even naar de groeven raast... om goud terug te wezen van de rit, want ieder blijft zichzelf het allernaast. Bij ons sluiten ze urenlang de klok. Elk kind beseft wat er gebeuren staat. Men schaart zich achter het lijk in diepe stilte. En lang daarna hangt in het dorp een kilte... die iemand door de schouderbladen gaat, als het herstellen van een zware schok. Hij kwam zelf uit. Hij is in Nederland geboren. Ik weet niet waar dat is. Het was in ieder geval. op het platteland. Pak in, pak in en mee, dat was het grapje, geloof ik. He, dus oh berg. ja, ik begrijp wat je. Want ik begrijp de grap. <laughs> ik besluit met. dit gedicht. Allemaal van Achterberg. Terwijl hij onder de vleugels sliep. Alsof geen morgen hem meer riep, begonnen zacht op het wit en zwart van het doodstil glanzend mechaniek de snelle mate van het lied. Dat in zichzelf verdronken sliep, dat in zichzelf verzonken zag, naar wie het riep met klare jubelende kracht. Haastig en diep gelukkig schiep Mozart zijn kleine nachtmuziek. maar dat mag je bij Radio 1, hoor. Ko, echt, voor de hele, het hele werk verwijs ik graag naar Radio 4, Spotify... of uw eigen CD-collectie. Uh, was trouwens het uh, London filmmolik van de CD Mozart, alle dertien goed. Nee hoor, het was CD Best, Mozart, Best of Mozart. Nou ja, dat scheelt niet veel. Uh, Carmichael slaan we één weekje over, sorry. Uh, we spelen even uh, Leentje Buur weer bij de KRO-collega's van De Ochtend van 4. Want die hebben iedere dinsdagmorgen tegen 9 uur A.L. Snijders op bezoek. Goedemorgen, meneer Sneijders. Goedemorgen, Margriet. Hoe is het vandaag met u? Ja, je hebt me wel van een stuk gebracht... met dat citaat uit uh, Trouw over de natuur. Ja, die dat natuur die hebben we nu nemen. eenmaal. <laughs> ja, terwijl. Maar het is wel een beetje waar natuurlijk. Hè. Zolang wij de paas zijn, moeten we, ze op, moeten we de natuur op afstand houden. Maar als je ietsje langer nadenkt... dan zal de natuur wel een absolute overwinning op ons halen. Dat denk ik ook. Wij worden ooit overwoekerd. Absoluut, ja. Zelfs het Rijksmuseum en de stad Boston... alles zal verdwijnen. Dan zal er zelfs geen herinnering meer zijn, denk ik. Maar goed, op de korte termijn moeten we die meneer van het trouw. <laughs> nou, dat bedoel ik. Nou, ja. Ja, ja, zo denk ja. je er dan even over. Ja. Ja, okay. De korte en de lange termijn. Ja. Olie en Lely is het stukje wat ik eh, heb geschreven... naar aanleiding van mijn traditionele ritje naar Groningen. Zondag reed ik naar Groningen. Bij Hogeveen was de weg afgesloten. Geen ongeluk, maar werkzaamheden. 36 kilometer omrijden. Ik was precies op tijd bij boekhandel Godert Walter... waar ik ieder voorjaar een keer voorlees... Behalve woorden had ik twee voorwerpen bij me. Een fles olijfolie uit Italië en een gietijzeren Franse lelie. De olijfolie had ik gekregen van een vriend van Frances Marie Witty, een Amerikaanse celliste die in Nederland woont. Ze was bevriend met de componist Jacinto Chelsea en speelde zijn muziek. Als hij naar Nederland kwam, werd hij altijd vergezeld door een gewapende bewaker. Ik vroeg waarom. Antwoord, hij komt uit een zeer oude, zeer rijke familie met grote olijfgaarden. Ze betalen liever een bewaker dan losgeld. Ik zei zonder hoop dat ik graag een fles Chelsea olijfolie zou bezitten. Een droom. Een paar maanden later arriveerde de fles... Ik had duizenden jaren cultuur in mijn kamer: Homeren, Sicilië, Mare Nostrum. Ik las in Groningen drie verhalen voor over Jacinto Chelsea. De olijfolie stond naast het boek. Ik dacht dat ik de toehoorders op die manier dichter in de buurt van de waarheid zou krijgen. Voor de Franse lelie gold hetzelfde. Het was de stem van een kachel. Hij zei: Je brûle tout sans m'éteindre. Ik brand de hele winter zonder uit te gaan. Ik las een verhaal over de kachel waar ons gezin in streng, strenge winters dichtbij zat... en liet de Franse lelie van hand tot hand gaan als bewijs dat ik geen leugens vertelde. Op de terugweg moest ik weer 36 kilometer omrijden. Dat gaf me de gelegenheid te twijfelen aan het nut van de voorwerpen bij de voorleesbeurt. Misschien kan het juist in een boekhandel niemand iets schelen of een verhaal verzonnen is of echt gebeurt. Zie je, zo kort kan dat dus. Dit was een wegwerpertje, een bagatelle van Beethoven. Goed, laten we naar de film gaan. Uh, de laatste grote rol van Jeroen Willems. Boven is het stil, naar de roman van Gerbrand Bakker. Doe dat op je hoofd. Ik kan zelf dood. Nee, dat kan je niet. Hoe is mijn je vader? Oud. Gewoon oud. Ik ben nog niet dood hoor. Ik zeg de groeten onder melk te redden. Uw hele mooie handen. Ik kijk soms naar die handen. Ben jij nog nooit binnen geweest bij Elma? Dan krijgt hij geen koffie van jou. Nee, nou toch koffie? <lacht> Ik ben aan het opruimen. De kamer vergeert. Waarom? Voor de knecht. Ja. Dat weet ik nog niet. Toen Geert maar dat was het alsof ik zelf dood kreeg. En je bleef met de verkeerde zoon achter. Veel woorden die u hoorde. Maar eigenlijk wordt er in deze trailer verhoudingsgewijs meer gepraat uh, dan in de hele film. <laughs> nou, dat kan natuurlijk helemaal niet, maar goed. Um, um, ik zag deze film uh, al een uh, maand geleden. En als je dan nu naar die trailer luistert, denk ik... Woe. Veel woordjes. Goed, ik heb er erg uitgezien naar uit deze film... want ik vond het boek Boven is het Stil erg mooi. Het verhaal van Helmer die tegen Willendank en Dank op de boerderij moest werken... na de dood van zijn tweelingbroer, hè, het lievelingetje thuis. En op een dag, hij is dan rond de vijftig... probeert hij voor het eerst ja, een leven voor zichzelf te maken... er te zijn, opgemerkt te worden. De zieke oude vader moet dan maar naar boven verhuizen. Hij gaat het anders doen. Het verhaal waarin eigenlijk weinig gebeurt... maar dat mij wel aan het boek kluisterde... En menigheen trouwens, want het uh, boek werd breed bekroond... en met van alles en nog wat. En nu heeft Nanoek Leopold er een film van gemaakt. Gerbrand Bakker vindt hem prachtig. Vind ik belangrijk om uh, eventjes te melden. Ik herkende in een aantal opzichten het boek niet meer... Uh, omdat er echt een hele hoop verhaallijnen weg zijn. Het verleden wordt niet getoond. En uh, ik zag ook alleen maar steeds Jeroen Willems... met een vrijwel kale, stroeve kop. En ja, ik kon een groot gedeelte van de film alleen maar denken... hij is er niet meer. Kan dat nou, Ja, dat nou, zat mij gewoon heel echt in de weg. Maar uh, ja, natuurlijk speelt hij prachtig, echt prachtig. Hij was altijd al een acteur met een, een geheim. Hè, dat dat wat acteurs zo goed maakt. Dat er van alles in die kop gebeurt waar je geen weet van hebt. Maar het zelf mag bedenken. De Vlaamse acteur Wim Oproek, als de op Helmer verkikkerde melkrijder, dat vond ik eerst wel een vreemde keuze. Wat doet die Vlaming met Vlaamse tongval in het Noord-Hollandse land? Maar ze hebben het allemaal verplaatst naar Zeeland. En dan is het dus wel logisch. Maar goed, doet er ook helemaal niet zoveel toe. Ook vond ik de waas van homoeretiek in het boek veel mooier en verhullender en verhulder, moet ik zeggen. Nu zie je die melkrijder overduidelijk proberen contact te maken met Helmer. Nou, ja, kortom. Ik moet heel eerlijk zeggen, het boek zat mij in de weg... en het feit dat Jonah niet meer is. Maar, dus als u uitkijkt he, voor die twee valkuilen... He, dan is het volgens mij een hele mooie en geslaagde film... waarin die Helma uit het boek wel degelijk uh, ja, naar voren komt. En ja, zoals te verwachten is bij regisseur Nanouk Leopold... zijn de beelden vaak weer zo prachtig. En zoveel zeggend, het is echt... het is filmfilm, film. het is pure film. Film die een verhaal vertelt... Goed. De volgende film die is voor je oren. Barbarian Sound Studio. See. Ecu. It's beautiful and a big collaboration. Begin. Okay. I think right we'll now I'd be working on this sort of film. What's the problem? I'll we'll do this. Stuff. We'll you know you're here to do a job. This is not a horror film. This is a Santini film. What I admired it you was that you were an artist. That you were doing this with a love. Sounds a little watery. Is there any fresh marrow? Francesco tells me you are trying to escape. There's no reason to escape. Who's there? The Deloitte. This is going to be a fantastic film. This game's up, boy. Don't watch we'll through hooks. Don't be afraid. A new world of sound awaits you. A new world that requires all your magic powers. Nou, klinkt dat krankjorm? Ja, dat is het ook. Eh, terug naar 1976. Een keurig Engels mannetje, die nog bij moeder thuis woont... Eh, maar een kunstenaar is met geluiden... die komt naar Italië om geluiden te maken bij een kunstfilm. Nou, het blijkt een horrorfilm te zijn die zijn weerga niet kent. En de arme Brit raakt er gans van in de war. Nou, de vondst van de regisseur Peter Strickland is... dat we die filmbeelden helemaal niet te zien krijgen. Het is een film. Geluid... In film, ja, sta er nog maar eens goed bij stil. En ga deze bizarre film zien. Hier nog een lied, nou ja, lied uit de film.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 Welkom, vreemde, étranger strenge. Gelukkig te zien, jas li zang Happy to see you, blijf er rustig steken. Vielkom en bienvenue. Een nieuw jaar met Mustafa. Het dieptepunt van het afgelopen jaar. Mustafa knijpt zijn ogen tot spleetjes. Even denken. Dan schudt hij zijn hoofd. Geen dieptepunten. Behalve dan de politiek in Nederland... en misschien de keer dat hij door een groepje kinderen... werd uitgescholden voor tering -Maukaan. Dat deed pijn, zegt hij. Maar verder was het een topjaar. Annette, zijn vrouw, vraagt of ik wat wil drinken. Ze wijst naar de keuken. Er is genoeg over van gisteren. Een kwartier geleden zag ik ze op de stoep staan in Amsterdam-West. Een stuk of twaalf veertigers en vijftigers met champagne en vuurwerk... Toen ik voorzichtig vroeg of ze misschien een nieuwjaarsfeestje hadden... en of er ruimte zou zijn voor een onuitgenodigde gast... drukte Mustafa twee rotjes in mijn handen. Alleen als je ons helpt het vuurwerk op te maken. Zestien rotjes en zeven vuurpijlen later zitten we op de bank. De broer van Annette speelt piano. De rest van het gezelschap eet oliebollen en bespreekt het vorige jaar. Als ik Mustafa vraag of hij nog een goed voornemen heeft voor 2012... zegt hij dat ik hem zojuist op een idee heb gebracht. Meer openstaan voor onbekenden... Het verbaast me hoe makkelijk Annette en Mustafa een wildvreemde gast accepteren. En het verbaast me nog meer dat ik bijna een beetje ongemakkelijk word van hun gemakkelijkheid. Ik vraag me af of ik na 28 keer bij onbekenden aanbellen... om te vragen of ik welkom ben op een feestje... misschien te veel gewend ben geraakt aan ongemakkelijkheid en afwijzing. Gisteren zei iemand dat mijn partycrash-ervaringen... vooral bewijzen dat Nederlanders eerlijk zijn. Als ze geen zin in je hebben, zeggen ze dat gewoon. En is dat niet beter dan tegen je zin in iemand binnenlaten? Het klinkt aannemelijk, maar als je zelf degene bent... bij wie mensen in alle eerlijkheid de deur in het gezicht slaan... verlang je soms naar een beetje meer doen alsof. Dit is mijn 29e partycrash. En als Annette de laatste sterretjes aansteekt in de vorm van een hart... denk ik aan alle mensen die mij binnenlieten de afgelopen 28 weken. Ook al was het soms wat stuntelig en ongemakkelijk. En misschien is het de kater of mijn natuurlijke aanleg... om op 1 januari weemoedig te zijn... Maar de gedachte aan die mensen bezorgt me een soort brok in de keel. Ik slik en kuch, neem een slok champagne. Mustafa kijkt me bezorgd aan. Gaat het? Ik knik, kuch weer. Ik vind jullie vriendelijk, zeg ik. Ik hoor zelf ook wel hoe dom dit klinkt. Maar ik heb op dit moment geen betere woorden. Mustafa glimlacht. Ik vertel hem over mijn 28 feestjes... en hoe vermoeiend het soms was en soms ook bijzonder. En dat het me raakt hoe ongelooflijk lomp Nederlanders kunnen zijn... en ook hoe ruimhartig... Moest er vaak knik mee leven. Ik denk niet, zegt hij dan, dat het iets typisch Nederlands is. Het is gewoon zo dat er maar weinig mensen zijn die echt van mensen houden. De meeste mensen hebben niet zoveel te geven, zegt hij. Of ze voelen zich niet veilig genoeg. Hij zegt ook dat het mooi is als ik niet boos zou zijn op de mensen die mij niet binnenlieten. Ik zeg dat ik dat ook niet ben. En ik lieg, want dat ben ik wel. Maar ik wil het niet zijn. En ik denk dat doen alsof soms het begin is van iets echt menen. De broer van Annette speelt nog steeds op de piano. Het is donker buiten, in de kerstboom branden gekleurde lichtjes. Op tv zegt iemand dat 2012 een slechter jaar wordt dan 2011. Maar hier op de bank, naast Mustafa, kan ik me er niets bij voorstellen. Mustafa haalt nog meer champagne en dan proosten we. Op vriendelijkheid en aanbellen, op open doen en binnenlaten. We'll I'm right It's just because I know that welkom at my house. Ik moest even zoeken wie dat zijn. Ik had het even niet zo snel vinden. We komen erop terug. Goed. Um, Tijd voor F. Starik. Eigenlijk al lang klaar met de selectie voor zijn nieuwe bundel door. Maar het is zo leuk en leerzaam om te weten wat die bundel allemaal niet haalde. Dus hier is hij weer. Hè? Starik leest voor, legt uit en gooit weg. morgen voor de aller, allerlaatste keer. Pinkpop, dat kent u allemaal. Pinkpop. Uh, dit heb ik ook in mijn hoedanigheid als stadsdichter geschreven. Vandaar de openingsregel. Uh, en vandaar ook dat hij de bundel niet gehaald heeft. Dus dan hebben we een inleiding in plaats van een uitleiding. Pinkpop. Het, het bevat evenwel een uh, gedachte die mij wel aansprak. Pinkpop. Dit heeft niets met Amsterdam van doen. Maar ik zou zo graag iets met het bereik van... Coldplay, Kings of Leon of Elbow maken. Ik zou zo graag zien dat je poëzie met popmuziek kon vergelijken. Euforie, extase. De massa die je tekst woord voor woord meezingt... als een gebed, een strijdlied van een hele generatie. En dan verdiende je met je optreden 1,3 miljoen. Maar voor het zover was... Zat diezelfde jongen op een piepklein kamertje en zocht daar naar woorden, de daarbij passende akkoorden. Hij begon. Het gaat eigenlijk over, dat, uh, dat, dat, dat was vorig jaar met Pinkpop... Uh, was er een rel uh, van diezelfde minister, Halbe Zijlstra. Uh, die vond het uh, waanzinnig dat uh, Coldplay, was geloof ik, toen de duurste act... dat die 1,3 miljoen kregen voor hun uh, optreden. En die vond dat het, uh, dat, dat een bewijs was dat, het, uh, dat, het, dat, dat de kunst het best goed voor elkaar had... En, uh, Uh, ja, nou ja, goed, maar dat, dat, dat, dat ding van... Uh, uh, ja, het lijkt eigenlijk ook op dat verhaal van Ellen van Lange... dat er dan heel af en toe een beentje een is wat doorbreekt... en uh, uh, inderdaad ongelooflijk kassa maakt. Uh, maar ik lees er ook in dat je eigenlijk wel zou willen... dat je als dichter dat effect zou kunnen hebben op mensen. oh ja, dat, is, dat, dat, dat, dat zeker, ja. Ja, ja, ja. Ja, wat dat betreft ben ik echt heel erg jaloers op popmuziek. Ik vind dat ook een waanzinnige ervaring als je. Vorig jaar Elbow Elbo op Lowlands. Beelde Rocket Boys, die CD was toen vaste klant in mijn muziek. Welk nummer? Dat weet ik niet eens meer, dat weet ik nu al niet meer. Uh, maar goed, dat, dat, dat, ik, kende die, ik kon die CD toen uh, bijna woordelijk meezingen, net als het gehele publiek. En het hele publiek deed dat ook. En, uh, dat is een ongelooflijke, uh, ontroerende ervaring eigenlijk. Ja. Maar helpt dat het gedicht? Nee. Het is, uh, uiteindelijk uh, blijft het natuurlijk een verongelijk gedicht over. Uh, ja, hij wel, maar ik niet. En... Uh, uh, ja, ik wou daar natuurlijk ook weer eigenlijk. Uh, ik wou natuurlijk coldplay in bescherming nemen. Niet, niet dat ze mijn bescherming nodig hebben. Ik vind het ook niet zo'n hele goede been. Maar uh, elbow wel dus. Uh, uh, maar ja, dat, dat uiteindelijk dat, dat die, die ontroering van dat je iets moois maakt uh, en dat je dat alleen op je kamertje doet. In, uh, uh, er zitten wereldwijd miljoenen jongens op kamertjes met hun gitaar te pielen. en, uh, en proberen een liedje te bakken. En uh, ja, uh, eens, eens per jaar is er één lied. Uh, wat zich verheft tot strijdlied van een hele generatie. En dat is uh, wonderbaarlijk dat dat gebeurt. En het is weinig en het is veel. Maar uh, red dat het gedicht? Nee, weg ermee. De laatste keer waren dat Martin Fonsen, Erik Vloemans en het Maranki-kwartet... te vinden op het album 'Testimony'. En dan nu muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de Spam... Uh, Rex van Beuningen. Jan Eijmaus, praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neemans. Het protestlied ontstaan in de jaren zestig. Zeker weten. En uh, Rex van Beuningen gaat u er deze ochtend van alles over vertellen. Klopt het trouwens dat jij een tijdje in Blarikum hebt gewoond? Dat klopt, Jan. Goed, de Sweet Danes zie ik hier op de hoes... Ja, die zijn ongelooflijk oerbekend geworden van het... ...ofwel de Georgia Camp Meeting. Dat was een grote hit in de jaren zestig. Maar, maar, de Swedeens staan voor meer. En dat wou ik eventjes vertellen aan onze lieve luistervinkjes... Het, het is namelijk ik heb op deze plaat waar onder andere de George Kemp niet ook op staat. Dat is ook zo fijn, zo'n peetje, daar staan al vier nummers op... en dan kan je lekker kiezen en een beetje strollen, daar doorheen, een beetje scrollen. En, uh, uh, ik ben op de Wobbly Walk gestuurd. Wobbly Walk? Jazeker, ik ben op de Wobbly Walk gestuurd. Um, dat is een bijzonder nummer, want dat gaat eigenlijk over de Vietnamoorlog dat het gaat over de jonge jongens die naar het front werden gestuurd in de jaren zestig. En, en daar zingen ze over in kritische zin? Ze zijn zeker kritisch en het is eigenlijk een beetje verhuld op een bepaalde manier... maar ik vind toch heel... ik hoor het en, en het is bijzonder dat zij dat gegeven... van de jonge jongens die daar zijn geweest ze hebben hun arm verloren... ze hebben misschien hun leven verloren, maar uiteindelijk worden ze dus uh, uh, teruggeroepen naar het land... En wat dan? Dan zijn ze de oorlogsveteranen zijn natuurlijk en, en, en de Swedeens hebben van dit zware onderwerp dus toch een beetje een, een luchtig nummer gemaakt. Verpakt in, in, in een tekst die, uh, die alles vertelt. Ik denk, ja, ik, ik denk het wel. Zullen we een stukje gaan luisteren, Jan? Ja, want het is dus eigenlijk een protestlied avant la lettre, hè? Eigenlijk wel, ja. Want er zijn uh, vele navolgers, ze hebben het genre eigenlijk neergezet. Hè? Uh, ja, dat ik ik uh... ben benieuwd. Ik ben hartstikke benieuwd. Uh... Ja, uh... Heb je hem, heb je hem? Komt ie, hè? Ja, Kat hem! En, en moet je thuis. eens dit is een ongelooflijk, wat een, wat een... Kijk, dit is een, een zwaar onderwerp, maar ze brengen het op een lichte manier, hè? Ja, dit is, dit is een ongelooflijk muzikaal. maar dat waren dus wie de eens ze dus hun voeten uit Dus zullen we een stukje gaan luisteren naar, de, naar die prachtige nummer van de, de Wobbly Walk? Ja, graag. En ik luister er nu al anders naar, door jouw inleiding. Ja, het is ongelooflijk dat dat... Ik, vind, ik, ik kan er niet over uit. Het is zo knap wil je een, een, zo'n zware onderwerp op een lichte manier brengen. En dat doen we dus niet eens als, als geen ander. Tot volgende week, Rex. Dank je wel, Jan. Tot volgende week. <mograan> Wel voor deze informatieve bijdrage, Riks van um, <coughs> en <coughs> Het koningslied, ik heb het al lang gedraaid. Op 1 april heb ik het al gedraaid, maar ik ga het nog een keer draaien. Mijn grote vrienden, de Rechas. Pardon, stop Wat mij aan Willem zeer bekort is een Messie. Ja, zeker weet ik. Die een vrouw die bij de koning hoort is een palestie. Ze is een heel leuk even uitje, maar ze woont in Wassenaar. Maxima, ik wens je goede nacht. Wens je goede nacht. Morgen is je man, de koning. De koning. Er nog geen koningin, ken me van Gezen. Ja, maar met Maxima als koningin ken het niet meer. kan nog Dus kom gezellig naar de haag, dat zien we graag. Dus Willem, een hele goede nacht. Dus een hele goede nacht, Morgen ben jij de Koning. de Koning, Koning, Koning, Koning, Koning, maar Koning, Koning, Koning, Koning, Koning, de Koning, Koning, Koning, Koning, Koning, Koning, Koning, Koning, van de tijd die op u wacht, op tot uzelf te komen. En blijf gezellig in de Haag, dat zien we graag. Dus koningin, ik wens u goede nacht. We wens u goede nacht. Morgen is uw zoon de koning. De koning. Dus koningin, ik wens u goede nacht.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 De regels. Goed, uh, vergeet onze website niet. www.adelinevallier. Kun je van alles teruglezen, ook de playlisten. Terugluisteren, dan kun je ook abonneren op de podcast in iTunes. Uh, bevriend me op Facebook, Adeline Valier. Dan gooi ik al die podcast op, dus dan heb je ze ook. Uh, mail me op hetgoedeleven.kro.nl. Uh, vanavond hoop ik in de smet in Amsterdam de winnaar van de luisterboekenwoord te spreken. Hoort u dan volgende week, hè? maar misschien ook niet. Nou, luister in ieder geval vanavond 7 uur naar Kunststof hier op Radio 1.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 Scherp je blik om te ontdekken wie een ander laat verrekken. En wees een Ik vind het wel lekker, maar ik ga niet van pittig. Oh, nee? Je het... kan niet tegen sambal? Nee, daar uh, ben ik een beetje een badje in. Maar ik vind het wel heel lekker als het niet te pittig is. Maar bijvoorbeeld de saté daar, als je dan saté, saté bestelt. Saté, lekker toch? Ja, maar ja dat is zeker weten. Nou, ik kom uit Den Haag, dus ik heb veel Indische tantes die is zo lekker dus ja, en reis ja. daarvan eten. Kies de nacht van het goede leven. Kies K.R.O.